Jan Volkertszoon Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreu en geregisseerd door Jan C. Hubert. Vijfde deel Een verrassing voor Hennepin Honderd vaten, zei je, edele heer Wil je dat ook op het gildenhuis vertellen? Oh, met alle plezier, goede man Als die schildknaap tenminste weer vrij is Hij moet die kerk uit Nou, eh als het dat moet, dan kan ik misschien wel een tweede man vinden. Dat zou mooi zijn. Het was een heel ruwe tijd, zo omstreeks 13, 1400. De meeste schouten kenden de wetten bijna niet. En de poorters wisten alleen van de rechten die ze hadden. Daarom hadden sommige bisschoppen vrijplaatsen ingesteld om de schout tijd tot nadenken te geven en de poorters te beletten iedere arme hals maar dadelijk naar de galg te brengen. En daar profiteren Jan en Jehan nu van. Maar de pater is niet van gisteren. Hij neemt hen mee naar het lokaaltje waar hij op gewone dagen, een hele nieuwe geit, de poorterskinderen leert lezen en schrijven en zingen. Jij beweert dat je kapitalen kunt versieren, manneke. Hier is inkt en een ganzenveer. Teken jij maar eens een mooi beeld van Sint Maarten... die zijn mantel voor een bedelaar in tweeën snijdt. Op dit stukje perkament. Oh, zeker, pater. Maar, uh, pater, er staan letters op? Oh, dat zijn afschuwelijke heidense tekens... Een monnik uit het Bernardijnenklooster heeft me verteld dat het uit een land komt dat Griekenland heet. Het zijn heel oude, heel gevaarlijke letters. Daarom heb ik de rol aan stukjes gesneden. Teken jij maar aan de andere kant. Ik zal het proberen, pater. Aha, je wordt al bescheidener, hoor ik. Ga je gang. En jij? Hoe heet jij? Jehan van Brugge, pater. Zo, je bent dus een Vlaming. Hoor jij dan eigenlijk niet achter de zwarte leeuw te lopen... met een goede dag in je knuist, hè? Ik? Ik ben maar een dom, hoor, pater. Ik speel liever op mijn fluit. Met die domheid van jou kun je mij niet bedriegen, Jehan... Vertel me maar eens wat die jonge kapitale tekenaar daar op zijn kerfstok heeft, hm? Hij was een lijfveigene, pater, bij de heer van Randzaten. We hebben hem meegenomen, maar een dienstman van de ridder probeert steeds weer hem in handen te krijgen. Dan was het immers genoeg geweest dat jullie om de schout geroepen hadden. Niemand kan uit deze stad gehaald worden om weer lijfveigene te worden. Wij zijn maar zwervende gezellen, pater. Tje, die worden nergens geholpen, dat is zo. Waarom zijn jullie ook zo vreed en zo misdadig? Ze zeggen dat jullie kinderen stelen... en dat jullie allerlei heidense afgoden aanbidden. Ik heb nog nooit een zwerver gezien die een kind stal, pater. En wat die afgoden aangaat... Hier, ik draag een gewijde penning uit Rome om mijn hals. Wel, wel, wel. Uit Rome helemaal. Zeg, vriendje... Wil je die niet aan deze kerk schenken? Dan zullen we maandenlang voor je bidden. Die penning is mijn bescherming, pater. Op de weg. Hm? Oh ja, ja. Je hebt gelijk. Pater, kan ik wat eiverf krijgen? Wel ja, toe, maar. Eiverf nog wel. Die is heel duur, jongen. Laat ik eerst maar eens kijken wat jij in die korte tijd... Nee, maar jongen... Dit is een wonder. Oh. Dat paard, zie dat paard eens aan. Ja. En Sint Maarten, het is hem net zoals hij in onze kerk staat. En die bedelaar, die heb ik qua rempel vanmorgen naast de grote deur zien zitten. Ja. Uh, op de achterkant was ook nog wat ruimte, pater. Uh, daar heb ik ook nog wat getekend. Laat het zien. Allemaal bedelaars in de sneeuw. Kijk eens wat een troon is. Nou, jij bent een grappenmaker, Jan Wolkerzoon. Mag ik nou wat verf hebben, pater? Ja, jonge, jongen, daar vraag je me wat. Ik heb een paar blaasjes verfpoeder waar ik heel zuinig mee ben. Maar goed, ik zal er voor deze keer wat van afstaan. Kun je verf aanmaken? Nee, toch. Dat geloof ik niet, Pater. Nou, dat kun je dan meteen leren. Mag ik die bedelaars nog eens tekenen, Pater? Op een uh, groter blad. Bedelaars? Waarom, jongen? Ja, ik, ik wou ze graag in kleur zetten. Oh nee, manneke. Daar geef ik mijn kostelijke verf niet voor. Maar ze zijn veel mooier dan die stijve ridders. Ze kijken zo fel uit hun ogen. En uh, als ze zo door elkaar schappelen... Nee, nee. die mag Sint de Maarten beschilderen. Dan hang ik dat prentje aan de muur als een gedachte is, maar geen bedelaars. Wat is dat? Komt daar weer iemand om een plaats? Wat is er, vriend? Pater, ik wou even met u praten. Wie ben je? Een speelman. Men noemt mij Virtulo, Ik kom u waarschuwen tegen een aanval die vannacht op uw kerk zal worden gedaan. Op mijn arme kerkje? Waarom? Kom binnen. Het gaat om die jongen, Jan Volkerson. U hebt natuurlijk al gehoord wat er met hem aan de hand is. Dat heb ik gehoord, ja. De soldenier, die achter hem aan zit, schijnt een goede beloning van zijn heer te verwachten, want hij heeft samen met een paar stadssoldaten een plan gemaakt. In het midden van de nacht zullen ze hier op de deur ploppen en roepen dat uw hulp bij een zieke verlangd wordt. Zodra u de deur opent, brengen ze binnen, halen de jongen weg en maken dat ze buiten de stad komen. De schaam! Hoe weet jij dat, speelman? De mannen van Foucault Einoog, de zwervershertog, hebben alles afgemaakt. Ga dan dadelijk naar de schoot en zeg hem alles. Wat die schaf uit te willen is, kerkschennis, dat zal ze de hals kosten. Eén ogenblik. De soldeniers zullen hun plan uitvoeren als zwervers vermomd. Nog erger. Zo is het, want morgen zal iedereen denken dat het zwervers waren. U weet hoe domme praatjes ontstaan. Als ik je gezicht zo bekijk, Speelman... heb ik het mis dat jullie ook een plan hebben. Dat hebben we, pater. Om te beginnen zijn er twee poorters... die borg willen staan voor de twee jongelui die u hier hebt. Als u ze wilt aanhoren, zult u weten dat ik de waarheid spreek. Wel, wel. Dit is voor het eerst dat ik een Haarlemse poorter... op menslievendheid betrap. Maar zoveel te beter. En nu verder. Wat denken jullie tegen die soldeneers te kunnen doen? Straks, voor de nachtmis, komen de twee poorters de jongens halen. Na de mis stuurt een hoog zo'n stuk of dertig van zijn potigste kerels. Die gaan doodstil achter de grote deuren zitten. Komt die hier dan met zijn bende? Nou, oh, dan krijgen ze een verrassing. Ja, wat? Al die zwervers in mijn mooie kerk. Nee, nee, geen denken aan. Kijk, pater. Dit geven we in het pand. Hier zitten vijf toerste ponden aan zilver in. Alle mensen? Zijn jullie dan zo rijk? Nee, oh, in tegendeel. We zijn doodarm. Dit is het geld dat naar de zwerverskoning in Maastricht moet. Maar voor vannacht willen we het in uw handen achterlaten. Als ook maar iets beschadigen is het van u. Maar, maar waarom doen jullie al die moeite... De schootsrakkers kunnen immers met die kerels afrekenen. Wij willen duidelijk laten merken dat zij geen echte zwervende gezellen zijn, pater. Anders kunnen we bij de volgende markt wel wegblijven. Nou, geef dat geld maar hier. Alsjeblieft, pater. Ach, ach wat al narigheid zo vlak voor de komst van onze heer Komt Graaf Floris hierheen? Hola, dan kunnen we maar beter in deze stad blijven. Er zal gefeest worden, denk ik. Deze keer niet, speelman. Tja, dit is toch eigenlijk een raar soort graaf. Hij komt de rekeningen van de stad nazien. en over nieuwe keuren praten. alsof hij een gemene kerk is. Hij bemoeit zich meer met de poorters dan met snedelen. Een graaf kan nou eenmaal doen wat hij wil. Doe mijn groeten aan die twee rakkers, Pater. En zeg hun dat ze vannacht tijdig worden weggehaald. Dat zal ik doen. Maar, eh, uh, ja, daar bedenk ik dat Jan Volkert zoon veel beter hier kan blijven. Hier kan blijven? Waarom, Pater? Die moet mannig worden. Die zou heel mooi boeken kunnen versieren. Wil hij dat dan? Ik heb het hem nog niet kunnen vragen. Het is een wet onder de zwervende gezellen dat ieder voor zichzelf beslist wat hij wil. Ook een jongen van zijn leeftijd. Het kan wachten. Goed, pater. Jongens, vannacht worden jullie weggehaald. Huh? Er was hier een lange man met donkere ogen. Veertolo? Ja, ja. Hij heeft twee poorters gevonden die er borg voor willen staan. Dat jullie eerlijke knapen zijn. Hoe hem dat gelukt is, begrijp ik eerlijk gezegd niet. Oh, nou, he. meester Veertolo kan prachtige verhalen vertellen. Verhalen? Oh, zo. Ja, ja. Mag ik nou die verf hebben, pater? Nou, jongen, ik weet niet of ik... Ik het... heb me bedacht, pater. Die, die penning uit Rome. Ja? Die, die wil ik hier laten. Ja? Als Jan die verf krijgt. Maar, ja. en, en perkament. En, en, en olie. En, en alles wat hij nodig heeft om te kunnen schilderen. Maar, maar, laat me die penning dan nog eens zien, mijn jongen. Mm -hmm. En hij is eerlijk uit Rome. Op mijn erewoord, pater. Nou, daar heb ik wel wat spulletjes voor over. Ben jij nou zot geworden, Jan? Ja. Om die mooie penning weg te geven voor mijn plezier. Ach, wat. Ik heb er nog wel zes of zeven penningen. En wat jij daar gemaakt hebt, is zo mooi. Hè? Ik hou van mooie dingen. Thuis in Brugge ging ik altijd naar de grote processie kijken. O ook omdat er dan zulke mooie kleuren zijn. O onderweg zal ik een, een, een hele bende prenten maken. Voor jou, Jehan. Nou, zie je nou zelf dat ik niet zot ben. Een penning voor een heel stel prentjes. In die dagen, toen ieder boek met de hand geschreven werd... was iemand die zo mooi kon tekenen heel wat waard... En het was dus heel begrijpelijk dat de brave pater een poging deed Jan Volkertzoon tot blijven over te halen. Maar Jan was niet te vermurwen. Hij wou naar West-Friesland terug. Inmiddels is Viertolo in de Baajert teruggekeerd. Luister eens allemaal! Hola! Vind je het lekker een beetje? al op met je jammerhout! <hijen> Zo! Voor vannacht moeten dertig stevige kerels hebben. Wat ze gaan uitvoeren, dat zegt ik straks wel. Lekker een beetje al op met je jammerhout! <hijen> Gorm en, en IJzervuist, ja. moet natuurlijk meedoen, ja, en, ja. en Dirk Vuurbrand ook. Ja, ja. En dan marsje de paardenkoper, ja. en film de kaasjager. Ja, ja. Geloof dat ik ook maar mee ga meester? Dat is helemaal niet nodig. Iselda, pak jij onze spullen vast in. Foeken heeft ervoor gezorgd dat er een slee buiten de kruispoort staat. Terwijl het rumoer nog bezig is, laten wij ons met touwen over de muur zakken... ...lopen over het ijs van de gracht en gaan de kant van Zandpoort op. Wat gaan we daar uitvoeren? Daar staat het kasteel van de heren van Brederode. Is dat nou wel verstandig, meester? Daar zouden ze Jan wel eens kunnen vasthouden. Nee, Foeken zegt dat de heer van Brederode een rechtvaardig ridder is... ...en bovendien een vijand van de heer van staat Nou... Nee. Daar gaan we dan maar weer hè? Kijk, Foeke heeft zijn dertig man bij mekaar Jonge, jonge, jonge, wat een boeve Daar zal die zolder hier plezier aan beleven Voorlopig heeft Hennepin helemaal geen plezier Hij heeft het koud hij weet niet dat Jan en Jehan, tijdig weggehaald, al lang met het troepje muzikanten ongemerkt over de stadsmuren zijn weggekomen. Geholpen door een stel zwervers dat de wachters aan de praat hield. <lacht> Philip Zo, zijn jullie er eindelijk? Hebben jullie een preekijzer bij? He? Ja, natuurlijk. Kom mee dan. Zagies! En als de deur open is. Sla je de priester op jouw kop en ren je achterman. Jij daar, Broene. Ja. Zie dat je die jongen meteen buiten de Westen krijgt. Ja. Hij mag niet tegensmart worden. Ja. Oh. Zo, wij zijn er. Ga achter me staan. Pater! Pater, kom gauw! Er is een zieke, Pater. Pater, wat <totstuk> de... veerlicht? Jij bent de Pater, mijn jongen, met al zijn dienaren. Tsavare, grijpt die slimhouds. <totstuk> <totstuk> <totstuk> Zo, Jan, kom je ook eens mee duwen? Ja, ik, ik, ik kreeg het koud in die slee. Daar hebben we je maar aardig uit de knel gehaald, hè? Nou, en of? Zeg, uh, Joon, ik heb verf. Zo, nou, ik ben blij voor jou. Uh, waar, waar gaan we nu heen? De duinen in. Oh, Ik, ik, ik heb vader wel eens horen zeggen dat de duinen altijd schuilplaatsen hebben. Van jou is de overlast dus voorbij, hè? Oh, wat een wind. Nou, bij de volgende rust mo moet jij maar eens in de gaan zitten. Nee, hey, niks ervan. Laat die cel er maar in blijven. Mannen horen te trekken of te duwen. Hé, hey, ik ben toch blij dat we nou alle last en zorg achter de rug hebben. Nou, vergeet je je toch, Jeroen? Oh, zeker. Hennepin is vol blauwe plekken de stad Haarlem uitgejaagd. Maar terug op Randzaten vertelt hij ridder Koenen wat hem allemaal is overkomen. Ons belukt, en toch zal dat jong niet ontkomen. Want vlucht vluchten morgen een andere lijfeigenen. En deze graaf Flores is zot genoeg om ze te steunen ook. Hennepin, jij door. Ja, ja, paard opzadelen voor een lange tocht. Ik zal zelf wel eens zien of ik die jonge lummel niet aan handen krijg. Heb je enig vermoeden waar dat troepje is heen gegaan? De, de, de poortwachters vertelden dat ze bij de kruispoort over de muur geglipt zijn. Dan kunnen ze maar één kant op zijn gegaan. Naar zandpoorten! Een verrassing voor Hennepin. Dit was het vijfde deel van Jan Volkertsoon. Een hoorspel van Dick Dreu met Van Heskes als meester Viertolo, Frans Somers en Dick van Zand als Jeroen en Jehan, Alex Vassen junior als Jan Volkertsoon, Rien van Oppen als een priester. Constant van Kerkhoven als Fouke Eenoog, Jan Verkoeren als heer Koene van Randzaten, Johan Volder als Hennepin en Dogi Rugani als de vrouw die het verhaal vertelt. De regie had Jan C. Hubert.